11 uur. Sophie Verhoeven met het NOS journaal. De railschoppers rond de G20-top in Hamburg hebben tot 12 miljoen euro aan schade aangericht. Dat zeggen Duitse verzekeraars. De schade aan auto's komt uit op zo'n 4 miljoen euro. Verder is er veel schade aan huizen en voor bedrijven. De G20-top met de belangrijkste wereldleiders werd anderhalve week geleden gehouden in Hamburg. Vele honderden, veelal linksextremistische demonstranten wierpen barricades op en raakten slaags met de politie. Honderden agenten en demonstranten raakten daarbij gewond. Het aantal plofkraken is het eerste halfjaar met 40% gedaald ten opzichte van het halfjaar ervoor. Wel werd vaker een plofkraak met een vast explosief uitgevoerd en minder vaak met een gasmengsel. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de laatste maanden veel geïnvesteerd in maatregelen om plofkraken te voorkomen. Zo zijn tientallen geldautomaten weggehaald en zijn sommige automaten s'nachts niet meer toegankelijk. De baas van de Spaanse voetbalbond, Angel Maria Villar, is gearresteerd. Dat gebeurde na een inval op het hoofdkantoor van de Spaanse voetbalbond... in het kader van een anticorruptieonderzoek. Ook de zoon van Villar zou meegenomen zijn. De automobilist die gisteren een wielrenner doodreed in Zeeuws-Vlaanderen... had geen rijbewijs. Ook had de man meer dan twee keer zoveel gedronken als is toegestaan. De wielrenner maakte gisteren een ritje op een dijk bij Terneuzen... toen hij werd aangereden door een slingerende auto... De bestuurder was mogelijk de macht over het stuur verloren... doordat hij in de berm terecht was gekomen. De wielrenner overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De automobilist zit nog vast voor verhoor. Het weer nog. Het is zonnig. Met later vandaag wel wat hoge bewolking en stapelwolken. Het blijft droog bij temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Morgen wordt het tropisch warm. Lokaal mogelijk 32 graden. In de loop van de middag neemt de kans op een zware bui met onweer wel toe...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 Zonder goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Het is vandaag dinsdag. En als opening hoor we natuurlijk onze herkenningsmelodie van Louis Davids met weet je nog wel oudje opname 1928. Het komen nu weer komende uur moet ik zeggen: weer een hoop gezellige oud-Hollandse muziek. Van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dit uur onder andere Truus Koopmans, Dick Dorn, Eric Christiani, maar eerst het orkest Jan de Vries met oude taaien.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 Maar een meisje, dat bracht zijn hoofd op hol. Ze maakte zijn leven tot een hel. Zij verbrasde al zijn centen en verkocht op een knol. En de cowboy belandde in de cel. Oude oh, daaier, je piep je, hey, hé, hé, je piep je, pieé. Oude daaier, je piep je, pieé, hé, hé, je piep je, pieé.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 Beetje.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 ik was kwaad en neidig en ging naar haar toe En zou haar eens duidelijk bevelen Dat hooien, nog rooien, nog blot van de koe Mij langer een ziertje kon schelen Ik kwam bij het slootje met stoepje eraan En bleef op de brug voor verbijstering staan Ik mocht er niet binnen, wat weet je Er was mond en klauw zeer bij Geetje Geetje, wat ben je toch mooi Schoon.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 Een kusje billijk vond bij de ondergaande zon. Goed dat de hond op de schapen passen kon. Heer recht en heerafrecht, heerafrecht.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 IN Averen. U hoort de muziek van Truus Koopmans... tezamen met dik Doorn met een recht en een afrecht en hit het 19, alweer. En daarvoor Eddy Christiani met Greetje uit de polder. En de volgende dame is geboren als Helena Hubertina Johanna Koer. En u kent haar beter als Lenny Koer. Geboren in Eindhoven op 22 februari 1950... Een Nederlandse zinger songwriter En in 1967 woonde zij het cabaret. Er onbekend.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 mijn vriendje dat mij roeide over de rivier Woon jij nog steeds aan de rivier Denk jij nog best aan die eerste kust, die jij Op het water waterstaat van mij Wat was het heerlijk in ons dorp van de rivier, al werd ons door, dan ook verdeeld door de rivier. Wat ons slotte scheidde, niet dan de rivier was mijn vertrek van de rivier. na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 Vroeg opgestaan Het was pas kwart voor acht Maar Rietje was een keertje Vroeg opgestaan Het was pas kwart voor acht Want ze wilden Naar het bos toe gaan naar hallo, hallo. Het bos toe gaan Waar de zwarte braven staan Ja, staan Want ze wil In het bos aankwam Zag zij de jager zo En toen Marietje In het bos aankwam Zag zij de jager zo En hij hield haar Naar huis toe ging, waren haar bangen rood. En toen Marietje weer naar huis toe ging, waren haar bangen rood. En ze had voor het jaar verstreken. Kindje op haar schoot, ja schoot En ze had voor het jaar verstreken was Hallie, Hallie, hallo, verstreken was Een kindje op haar schoot Dus wie een leuke lieve dochter heeft Die stuurt haar niet in het bos wie een leuke lieve dochter heeft Die stuurt haar niet in het bos Want in het bos, daar zijn de jagers Hallie, hallie hallo, hallo, hallo, de jagers En die jagen op los, ja, ja Want in het bos, daar zijn de jagers Hallie, hallo en die jagen erop los Kijk, kijk de gaai van Piet Kijk de gaai van Piet Voor Piet haar bokken bezat vergeet Het was een molletje van een meid Een mooi figuurtje en prachtig haar De bokken en de buurt, zeden tot elkaar Schoonheidskoningin van al haar sjaarmes, zich wel bewust. Al toen die geit geen moment meer rust. Ze nam de benen toen Piet nog sliep en ging toen naar het dorp Barenier. Waar men op de hoogte was, stond zwart bij het oude oh, dus centraal station. Wie je weer rock kostuum op het verromp? De burgemeester, zoals dat hoort, begon al dus een hartelijk welkomswoord. Kijk, kijk de geit van Piet, kijk de geit van Piet, jongen, jongen, jongen, kijk, kijk de geit van Piet, de Piet. Geai...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 Grotere vrienden dan die twee, alles deelde Johnny eerlijk. Zelfs een boterham met Jen had de jongen iets gekregen dan kon een kinderstem. Kwa Teddy wilde niet meer eten, na die ramp daar in de sloot, kon zijn baasje niet vergeten, van de honger ging hij dood. Kleine Johnny aan, Peter zei hij mag naar binnen, maar die hond dat zal niet gaan. Kleine Johnny kreeg tenslotte van de hemelbaas een zin. Want zei Johnny zonder Teddy, ga ik niet de hemel in.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 Ik hoof van jou, toen iedere man zijn toekomstplan al had gebouwd, zich als Maria's ega hand beschoot, toen was Maria stilletjes getroost.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 De derde week werd hij ontzettend krank. We vielen uit zijn winkel.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 Voor die lieve oude mensen, met hun diep door gelaat. Heeft mijn hart een gastpleideurtje, dat altijd wijd openstaat. Omdat hem het harde leven, zo leed als vreugde vraagt. Hebben zij nu grijze haren en een blik.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 die ze draven altijd een brood van vreugde te zijn Parijs ligt aan de Seine en Bonn ligt aan de Rijn maar dat ik zo verliefd ben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 Brigitte, ze heeft iets van Marleen Als ik haar zie denk ik meteen reis ligt aan de Seine En Bon ligt aan de Rijn Maar dat ik zo verliefd ben Dat ligt aan Madeleine Ik heb je in de laatste tijd Zo eens geobserveerd daar heb ik geus geen spijt van, want het heeft me iets geleerd. Je weet je leuk te kleden, dat heb jij ook velen voor. Maar één ding moet me van het hart, de licht steeds tot me door. Je ziet er leuker uit, met een hoed. Zo'n aardig hoedje, dat staat je goed. Geloof me kind.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 Maar maakt een meisje zich dan kussen, laat vracht zijn, zie de die geheime geren? En de nieuwe, nieuwe vraagje, stemt het paardje o oh zo blij? Want gebied er antwoord dan een kus, ze zijn er geren bij. Doe je ruif niet met mijn me schat, ja, liefst toen die daar is, zie de hem geheime geren? Jij yes, ze je je ze is niet lieve die daar is, ik zie je toch zo so geren.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 Thank hey. you.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 U hoort nu Eddie Becker met Pellizidat, de rollen van de stad. Zij kan het niet laten, altijd goed praten. Zij stort met haar mond mooie praatjes rond. Ze klets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 met de af en zon